1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Op Cyprus wordt nog altijd gepraat over aanpassingen op het reddingsplan. Het vleeschandaal in Frankrijk is groter dan gedacht. Nu ook illegaal schapenvlees gevonden. En prominenten feliciteren op dit moment Paus Franciscus met zijn installatie. Zon vanmiddag, weinig ruimte. Vooral in het midden en het zuiden valt er af en toe wat regen. Het wordt 3 graden in het noorden, 7 graden in het zuiden. Ook morgen weinig zon, winterse neerslag. En de dagen daarna blijft het koud, met s'nachts zelfs kans op vorst. Op Cyprus wordt nog altijd onderhandeld over een alternatief voor het reddingsplan... waarbij alle mensen met een spaarrekening een heffing moeten gaan betalen. In de laatste versie, die nu op tafel ligt... worden spaarders met een vermogen tot 100.000 euro niet aangeslagen... Slaggever Eva Wiesing nu op Cyprus. Eva, hoe valt dit nieuwe plan? Nou ja, dat is nog moeilijk te zeggen, want er wordt nog onderhandeld. Het is allemaal niet definitief. Ik heb het gehoord van de voorzitter van de werkgeversvereniging hier. Een uh, soort VNO-NCW, maar dan hier op Cyprus. Hij is druk aan het lobbyen met uh, alle parlementsleden, uh, met fractievoorzitters, met iedereen die hierover gaat om dit plan er doorheen te krijgen. Ook al is het niet goed voor de businesses... Want... Hij zegt van, uh, de banken gaan hier ontzettend onder lijden, uh, grote klanten gaan weg, bedrijven willen weg uit Cyprus. Toch moeten we dit plan aanvaarden en zo snel mogelijk, want hij wil dat die banken morgen open gaan. En hij zegt, als je uh, de spaarders onder de ton ontziet, dan kom je bij de spaarders boven de ton op ruim uh, 15% uit. En we moeten dat maar accepteren? Mm -hmm. De directeur van de centrale bank, uh, die heeft ook van zich laten horen. Wat zegt hij? Die heeft vanmorgen laten weten dat hij verwacht dat als het plan vanavond, als daarvoor gestemd wordt, dat dan alsnog iets van 10% van alle spaartegoeden van de banken zullen verdwijnen. Nou, er staat hier 68 miljard op de bank. 10% is toch 7 miljard. Dat is wel een probleem als je bedenkt dat het hele uh, reddingsplan bedoeld is dus om die banken te recapitaliseren... te zorgen dat ze genoeg geld in kas hebben, genoeg kapitaal in kas hebben... om weer de toekomst in te gaan. Nou, als daar dan 7 miljard van verdwijnt... ze krijgen van die 17 miljard, die is uitgetrokken voor Cyprus, 10 miljard... dat is al 7 miljard al opgesoupeerd. Dus je moet je afvragen wat dat voor toekomst geeft aan die banken als dit het geval is... en of die niet sowieso veel te optimistisch is... want de mensen die ik hier spreek zeggen gewoon, ik haal alles van de bank... Nou, wat vanochtend het verhaal, uh, er wordt gepraat over een alternatief plan. Uh, de, de, het verhaal waar jij nu mee, mee komt, mogelijk. Uh, veel vragen over wat het parlement gaat doen. De oppositie zou ermee moeten instemmen. Weet jij of er vandaag nog gestemd gaat worden? Dat is een beetje onzeker. Het, het is de bedoeling dat er vanavond om zes uur dat het parlement weer bij elkaar komt. En dat er dan echt gestemd gaat worden. Uh, dat wil ook iedereen, want die onzekerheid is heel slecht. Ook voor de economie, en maar ook mensen. Uh, we vinden dat uh, lastig op dit moment. Uh, dus die onzekerheid, dat moet een einde aankomen. Bedrijven willen echt dat die banken morgen opengaan. Maar de vraag is of dit lukt. Of er hier een meerderheid voor het parlement voor is. En dat is op dit moment moeilijk te zeggen. Eva Wiesing op Cyprus, dankjewel. je Frankrijk, dan lijkt het schandaal rond de vleesfraude groter dan gedacht. En ook de betrokkenheid van de Nederlandse tussenhandelaar Jan F. Vanochtend is bekend geworden dat bij een Frans bedrijf... dat zaken deed met die Jan F. illegaal schapenvlees is gevonden. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, wat is er illegaal aan dat schapenvlees dat is gevonden? Het gaat om de manier waarop dat, dat vlees uh, verwerkt is. Brits schapenvlees is het. Meer dan 50 ton dat in een depot van het bedrijf Spangiro... werd gevonden bij onderzoek naar die andere affaire over het paardenvlees. Sinds 2000 is het in de Europese Unie verboden... Uh, om het in leken termen maar te formuleren, om onder meer schapenvlees van de botten te schrapen. Want je loopt daarmee namelijk het risico dat je cellen meeneemt die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Omdat ze in verband worden gebracht met gekke koeienziekten. Dus verboden in Europa, ondanks dat aangetroffen in die opslagplaats in Frankrijk. Hmm. En, en de betrokkenheid van die Jan F., die, die Nederlander, hoe zit dat? Ja. Nou, je kunt je herinneren hè, dat die Nederlander dus in verband wordt gebracht uh, met de fraude met het paardenvlees. Zijn bedrijf Draaptrading kocht paardenvlees in in Roemenië. Dat is uiteindelijk verwerkt en doorverkocht via Spangiro als rundvlees. Dat netwerk dat was al blootgelegd en gebleken is dat dat schapenvlees ook besteld is via Draaptrading. Er zijn facturen gevonden bij Spangiro die de Nederlander dus rechtstreeks in verband brengen met dit illegale schapenvlees. Hm. Bij dat paardenvlees uit Roemenië eh, is vastgesteld dat dat omlabelen naar rundvlees ja. dat, dat is in Frankrijk gebeurd. Is dat nu met dat schapenvlees, eh, op, die, die fout is die opnieuw in Frankrijk gemaakt? Misschien ligt dat nu toch iets anders uh, door al. Want de autoriteiten hebben die draapfactuur bestudeerd. En in de Franse media wordt gesuggereerd dat daarop staat dat het lamsvlees is. Dus geen schapenvlees, maar lamsvlees. Nou, als dat inderdaad het etiket is geweest dat men daar aantrof, dan ja, is dat een misleidend label natuurlijk, hè, op z'n minst. Maar goed, de zaak is inmiddels overgedragen aan justitie hier in Parijs. Dat heeft een onderzoek ingesteld. We moeten afwachten wat uiteindelijk de conclusie zal zijn. Maar één ding lijkt toch wel duidelijk te zijn. Er zijn daarbij Spangiro duidelijk heel veel... Veel zaken misgegaan. En toeval of niet, telkens wordt de naam van die Nederlandse tussenhandelaar genoemd. Jan F. Dankjewel, Ron Linker. Printerfabrikant OC uit Venlo schrapt nog dit jaar 300 van de 2500 banen. Volgens OC zullen er gedwongen ontslagen vallen, omdat niet iedereen aan een nieuwe baan kan worden geholpen. De meeste banen verdwijnen op het hoofdkantoor in Venlo. Het zijn 200 vaste medewerkers en 100 inhuurkrachten schrappen van de banen is volgens OC onvermijdelijk... vanwege de moeilijke marktomstandigheden. Het Limburgse bedrijf werd in 2009 overgenomen... door het Japanse elektronica-concern Canon. Dit is het NOS-journaal, het doorald Megens. Het hoofdbestuur van de VVD wil de leden meer betrekken... bij een coalitieakkoord na de verkiezingen. Het bestuur komt daarmee tegemoet aan een uitspraak... van de ledenvergadering eind november. Het bestuur wil na de publicatie van het coalitieakkoord... bijeenkomsten organiseren voor leden en niet-leden... om het akkoord toe te lichten. Tweede Kamerleden doen er verslag van de overwegingen tijdens de onderhandelingen in de formatie. Net als het congres ziet het VVD-bestuur er niets in om de leden de mogelijkheid te geven het onderhandelingsresultaat officieel te verwerpen. Zoals dat bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid wel kan. Dan naar Rome. In de Sint-Pieterskerk is paus Franciscus vanochtend geïnstalleerd. Meer dan 100.000 mensen hebben zich, uh, vanochtend, of hadden zich vanochtend verzameld op dat Sint-Pietersplein. En ook een tal van prominenten kwamen naar de paus om hem te feliciteren. Correspondent Rob Zoutberg. Uh, Rob, namens Nederland uh, waren uh, prins Willem-Alexander en prinses Maxima daar. Hebben zij inmiddels de paus ontmoet? Ja, dat hebben we gezien. We hebben premier Rutte gezien samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Prinses Maxima... Maxima met een zwarte hoofdbedekking daar tegenover deze nieuwe paus Franciscus. Dat trouwens weer in tegenstelling tot de Duitse bondskanselier Merkel, die na hun kwam en die er eigenlijk gewoon uh, zo uitzag als altijd. Inmiddels... Waarom, Rob, die, die, die zwarte sluier bij Maxima? Nou ja, dat hebben de meeste vrouwen die hier uh, in de rij staan voor de pauze zijn. Allemaal hebben ze het hoofd bedekt. Maar het is dus kennelijk geen dwingende regel, want nee. uh, Angela Merkel had dat niet. Nee. Inmiddels is de rijdelegaties voorbij en zien we net ook paus uh, Franciscus die dan toch weer even met alle regels breekt en wat medewerkers aan de zijkant is gaan begroeten die helemaal uh, uit hun dak gingen dat de paus nog even naar hun toekwam. Maar goed, we hebben allemaal gezien: hè, Argentijnse president de Kirchner, president Napolitano van Italië, en daar was er inderdaad ook ineens Robert Mugabe, de omstreden president van Zimbabwe, die al alleen dankzij een speciaal visum naar Rome toe kon komen. Goed, ook hij stond daar in de rij voor die nieuwe paus Franciscus. Roop wel. dankjewel. Uh, ja, vanochtend het Sint-Pietersplein -Sint vol dus. Een van de genodigden op de stoelen uh, vooraan op het plein... was de Vlaamse pauswatcher Tom Zwanepoel. En Matthijs van der Wiel sprak met hem na afloop van de mis. Ik vond het een hele mooie viering. Het was een viering typisch voor de nieuwe paus. Ja. Wat maakt dat typisch, Franciscus? Zeer sober. Bijvoorbeeld de paus zelf heeft niet gezongen. Hij heeft ook geen vreemde taal gesproken... wat wel een beetje raar is, vind ik, voor een paus... Het was een eenvoudige preek. Dat heeft natuurlijk een beetje met zijn stijl te maken. Niet zoveel protocol. Het was bijvoorbeeld opvallend dat die pauzemobiel bij het begin. ...van de rondrit al vertrokken was, nog voor de uh, veiligheidsdiensten op de hoogte waren. Nou, dat had ik niet gezien, maar ja, was... hij ging te vroeg rijden. Ja, het was... Hij kon, te... kon niet wachten. Hij kon niet wachten en het was zeer chaotisch voor de Zwitserse gardisten en de Vaticaanse gendarmes. Ja, die hebben wat te stellen met deze paus. Ja... Die steeds maar handjes wil geven en naar het publiek toe wil. Ja, jawel. Lastig beveiligen. En hij heeft bijvoorbeeld ook op een bepaald moment tijdens de rondrit gezegd stop aan de chauffeur... En dan is hij uitgestapt en heeft hij een zwaar zieke man even begroet en ook gezegend. Had de Benedictus zoiets nooit gedaan? Uh, nee, de, hij was meer een paus volgens ja, het boekje, een beetje typisch Duitse kan je zeggen. Uh, de preek, waar geklapt werd tijdens de preek, ik dacht dat dat ongepast was, maar men kon het niet laten, vooral de Argentijnen. Wel applaus, dat had je heel vaak bij Johannes Paulus II. Benedictus XVI heeft dat afgevoerd. En, ik en nu heb... mag het weer? Ik denk dat de huidige paus dat wel wil. Wat mij wel opviel is dat hij gewoon verder praat. Voor Nederlanders, vooral het niet-katholieke deel van Nederland, is het een beetje iets geks, iets ouderwets. En de paus is nooit erg geliefd. Denkt u dat deze man dat kan veranderen? Ik denk het wel. Um, volgens de eerste stemmen hoopt men dat hij de lente van de kerk zal inluiden... Ik denk dat hij door zijn voorbeeld, door zijn nederigheid en zijn zeer simpele manier van spreken ook niet gelovigen zal kunnen aanspreken. Die preek was wat dat betreft ook wel voor algemeen gebruik. Hè? Hij riep ook op aan iedereen die het goede in zich heeft... de wereld te beschermen en voor elkaar te zorgen. Ja, en dat is denk ik al het begin van de nieuwe toon. Niet... Kan iedereen iets mee? Paus Benedictus die sprak vooral tot gescholden, intellectuelen. Zijn teksten waren vrij moeilijk. Terwijl Franciscus spreekt uit het hart. Hij vertelt ook zelf over zijn eigen leven. Natuurlijk, de vraag zal zijn zal hij erin slagen om de problemen in het Vaticaan, om die problemen op te lossen. Het werk begint nu. Het werk begint pas nu. Het is een mooi begin, maar laten we hopen dat hij zal kunnen doorzetten... want de crisis in de kerk, in de Rooms-Katholieke kerk, die is vrij groot. Dan bereikt ons juist een droevig bericht uit Amsterdam. Daar is zaterdag schrijfster en columniste Rasha Peper overleden. Vijf maanden geleden maakten ze dus op de achterpagina van NRC Handelsblad bekend... dat ze alvleesklierkanker had... Asja Peper was het pseudoniem van Jannike Strijland. Ze dus is 64 jaar geworden. Sport. Het Nederlands helftal is bezig met de voorbereiding op de wk kwalificatie -duels met Estland en Roemenië. Gisteren is er nauwelijks getraind. In Katwijk is uh, verslaggever Bas Tiggeler. Bas, hoe was dat vandaag? In ieder geval is vandaag uh, de hele selectie op het veld verschenen. Gisteren is dat niet het geval geweest omdat de meeste spelers in de gym van het hotel zijn gebleven. Uh, iedereen was er ook daadwerkelijk vandaag. Ook Rafael van der Vaart, die is wat ziekjes geweest. Ook afgelopen weekend met HSV zijn club niet gespeeld. Die is wel op het veld gekomen. Uh, en het enige eigenlijk dat nog het vermelden waard is van de mensen die daar waren, is dat Derrel Janmaat. Die is wat eerder naar binnen gegaan. Die had uh, wat last van zijn kuit. Maar er is ons op het hart gedrukt dat het hier voorzorg betrof. Mm -hmm. Nou, uh, uh, staat Van Gaal erom bekend dat hij stevig wil trainen. Uh, ze zijn op het veld verschenen. Is er ook stevig getraind vandaag? Nee, want sinds Van Gaal zijn uh, rentree heeft gemaakt bij de KNVB... is hij allesbehalve stevig aan het trainen. En is het eigenlijk allemaal heel kort en heel rustig. En heeft hij... Ja, hij wil dat zelf niet beamen op die manier... maar volgens mij toch behoorlijk geleerd van de kritiek die er toen is geweest... 10, 11, 12 jaar geleden, dat hij allemaal te veel wilde en te hard wilde trainen. En hij traint nu juist vaak heel rustig en heel kort. Um, want vandaag duurde drie kwartier, het is voorbij ook al. Ja. Uh, wat ik daar wel bij moet zeggen is dat we natuurlijk ook soms trainingen niet kunnen zien. Dus misschien jaagt hij ze dan op een ongelofelijke manier over de kring. <laughs> maar dat zien wij dus niet. Maar wat ja. wij zien, vallen we allemaal wel mee. Belangrijk voor teambuilding, misschien wat hij nou doet. Ja, zou kunnen, ja. ja, uh, ja. Tony uh, Vliene, uh, hoe is het daarmee gegaan, de debutant van Feyenoord? Ja, dat is wel leuk om te zien. Die is natuurlijk vrij schuchter uh, gisteren in Noordwijk aangekomen. Die schrok bijna toen hij uit zijn auto stapte van al die camera's die er stonden op te wachten. Die heeft vandaag op de training, voor wat we ervan hebben kunnen zien... toch wel redelijk zijn partijtje meegeblazen... zonder dat dat nou heel veel moeite kostte. Het is gewoon een goede speler, dat merk je eigenlijk wel vrij snel. Die past zich vrij moeiteloos aan het niveau aan... en die valt totaal niet uit de toon. Bas Degler, ik dank je wel. Ja. In Katrijk was dat Bas. Nu verkeersinformatie, Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat een file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Urmond en Roosteren, zes kilometer. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Op Cyprus wordt nog altijd gepraat over aanpassingen op het reddingsplan. Het vleesschandaal in Frankrijk is groter dan gedacht. Nu ook illegaal schapenvlees gevonden. En prominente, onder wie eh, prins Willem-Alexander en eh, prinses Maxima feliciteren... paus Franciscus met zijn installatie. Bijna 14 over één, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCAV met lunch. Nederlandse ondernemingen doen steeds meer zaken buiten Europa.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, wel of niet besnijden, that's the question. Een werklunch met een van de oprichters van het besnijdeniscentrum Nederland, huisarts Lex Klein. Voor de reportageserie In de Praktijk zijn we deze week in de wereld van de autosport. Oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos legt uit... waarom de nieuwe hoop van Nederland, Guido van der Garde... in deze auto nooit een race gaat winnen. Uh, want de winnaar van vandaag, bijvoorbeeld Kimi Rijkonen... die zal in de auto van Guido misschien wel wat harder rijden dan Guido... maar die kan niet de wedstrijd winnen. Zo goed is die auto gewoon niet. Dan uh, om half twee begint Stand.nl. De stelling, Nederland moet bij de pleegzorg meer rekening houden... met de wensen van Turkse Nederlanders... Bent u het daarmee eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 1101. Kunt u kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Een derde van de mannen ter wereld is besneden. De gezondheidsvoordelen die dit zou hebben, die worden deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Pediatric. Ontkracht. 38 Europese artsen deden onderzoek en kwamen tot de conclusie dat er zonder medische noodzaak niet besneden moet worden. Een van de artsen die meewerkte aan dit onderzoek is professor kindergeneeskunde René Wijnen, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam. Uh, meneer Wijnen, goedemiddag. Goedemiddag, het is uh, kinderschirurgie, geen kindergeneeskunde. Neem me niet kwalijk, kinderschirurgie. Ja, ja. Nou, dan passen we dat gelijk even aan, want het is vervelend als we uh, u dat in de schoenen schuiven en dat moeten we ja. niet hebben. Een uh, jaar geleden stond er in datzelfde tijdschrift een artikel dat besnijdenis juist wel goed was voor mannen. HIV uh, ja. zou moeilijker overdraagbaar zijn en ook uh, peniskanker zou minder vaak voorkomen. Uw onderzoek ontkracht deze gunstige effecten. Hoe kan dat? Ja, dat was een uh, commissie die dat uh, van de uh, Amerikaanse vereniging van uh, kinderartsen heeft daar een commissie voor ingesteld. En die kwamen door literatuuronderzoek uit dat het net iets meer voordelen heeft dan uh, nadelen. En uh, dat is hun interpretatie geweest van, uh, van die onderzoeken. Dat zijn toch eigenlijk uh, niet gerandomiseerde onderzoeken met allemaal wat uh, f, uh, meer... Uh, kleine onderzoekjes die uit Afrika komen of in een bepaalde gemeenschap zijn uh, gedaan en wij vinden dat niet representatief voor de hele bevolking. Dus die onderzoekers die hadden, uh, laten we zeggen, een kleine uh, boodschap in hun uh, hoofd toen ze op zoek gingen naar uh, onderzoeksresultaten. Ja, in onze ogen wel. En, uh, en, voor een kleine, en voor een grote populatie geldt dat niet. Dan mag je zeker die conclusies niet trekken. En een besnijdenis eventueel toch ook uh, kan complicaties hebben. Die zijn er, komen niet, gelukkig niet veel voor, maar het, uh, het kan wel. En dan te zeggen dat dat een voordeel heeft van, uh, ten opzichte van, van de complicaties, dat vinden wij gewoon te ver gaan omdat het gewoon geen, medische voordeel, geen medisch voordeel heeft. Ja. Dat, dat onderzoek wat u dus nu bestrijdt. dat, uh, dat was een Amerikaans onderzoek. Hè? Uh, u ja. hebt dit artikel aangeboden aan dat, uh, aan dat uh, tijdschrift. Was het moeilijk ja. om het daar geplaatst te krijgen dan? Want. Ja, daar hebben we veel moeite voor moeten doen, omdat het natuurlijk een eigen commissie van die uh, verenigingen is ge geweest. En die zijn ook uh, leader in, in dat tijdschrift. En om dan daar een tegenargument te komen, met over, wat over dezelfde onderzoeken gaat, maar een andere interpretatie. Daar, uh, daar, ja, en met ook nog de kop erbij dat wij het een cultuurbias vinden, ja. omdat er in Amerika natuurlijk veel besneden wordt. Ja. En, dus het ziet dat tijdschrift dat ze dat dan gewoon wel plaatsen. Um, um, u, u hebt het al gezegd, hè? Uh, het gaat om de complicaties die kunnen optreden bij de ingreep. Wat zijn die complicaties? Nou, er zijn een, uh, wat kleinere complicaties. Je kunt gewoon bij, bij elke operatie, maar dus ook bij een besnijdenis... een uh, infectie erbij krijgen of een nabloeding. Dat komt in een paar procent uh, van de kinderen voor... En, uh, en soms heb je een grotere uh, complicatie, die komt gelukkig heel gering voor. Maar dat is bijvoorbeeld een, een meiatusvernauwing, dus een puntje van de penis. Of, uh, of ja, en er is ook wel eens een keer in Nederland een stukje van de glans afgeknipt. Hmm. Um, u blijft even meeluisteren, want bij mij in de studio zit Lex Klein, huisarts... en tevens een van de oprichters van het Besnijdeniscentrum Nederland. Hartelijk welkom. Dank u wel. Um, een Besnijdeniscentrum Nederland, hoezo? Wat... Nou, ja, wij bestaan al heel lang. Wij bestaan al sinds 2001. En we zijn begonnen in een tijd dat er nog heel veel besnijdingen in de ziekenhuizen gebeurden. Uh, in die tijd waren dat er zo'n 16.000 per jaar. Um, dat was nog de tijd voor de weigerurologen, zullen we maar zeggen. En, um, Hebben die ook gehad, weigerurologen? Nou, die zijn er nu. Die vinden dat besnijdingen niet zouden moeten worden uh -huh. gedaan. Um, wij vonden dat uh, een, een uh, niet-medisch noodzakelijk besnijdenis niet in het ziekenhuis thuis hoorde. Het was ook heel kostbaar in die tijd. Hè. Dat kostte rond de 1000 euro. Uh, wij zijn toen een, een centrum begonnen om uh, kwalitatief goede besnijdenissen buiten het ziekenhuis te gaan verrichten. Overigens waren we niet de enige, de eerste. Want uh, in Rotterdam en in Utrecht bestonden al dat soort centra in die tijd. Wij zijn in Amsterdam begonnen. Uh, en um, ja, wij. wij, de, wij deden en doen dat op een manier die, eh, om te beginnen, veel meer aansluit... bij de, de wensen van de, de ouders. En ook op een kwalitatief hele goede manier met heel weinig complicaties. Eh, maar we zijn dus eigenlijk begonnen met steun van een zorgverzekeraar... om die ziekenhuisbesnijdenissen eh, in die tijd een, een goed alternatief te bieden. Ja. Ja. Wat, wat vindt u dan nou van zo'n onderzoek, dat het geen positieve gezondheidseffecten heeft? Uh, ja, ik, denk, uh, ik ben geen wetenschapper, maar ik denk dat wat uh, de Europese uh, artsen hebben uh, geconcludeerd, dat dat wel klopt. Uh, ik vraag me ook af of er zoveel uh, medische voordelen zijn aan een besnijdenis. Urineweginfecties kunnen natuurlijk uh, uh, wel optreden, maar dat je daar een, een jongen voor moet besnijden om dat te voorkomen, dat vind ik grote onzin. Of heeft transmissie iets minder is, dat zou kunnen. Maar je kunt veel beter een condoom gebruiken om je laten besnijden. Dus ik. Uh, uh, ja, medische voordelen voor een besnijding is die zie ik niet zo. Maar uh, dat is ook niet de populatie die zich tot ons wendt de mensen die bij ons komen, dat zijn. Eigenlijk uh, vrijwel allemaal ouders van, uh, die om religieuze ja. of culturele motieven hun zoon laten besnijden. Nou, en dat nou. is natuurlijk een heel ander hoofdstuk. Want uh, daar kan je dan wel tegen zeggen van joh, uh, doe het nou niet. Maar dat, moet, dat, dat willen zij van, vanwege die religieuze reden. Voor uh, Joden is het een religieuze plicht, hè, orthodox, zeker voor orthodoxe Joden, om op de achtste dag hun zoon te laten besnijden als een verbond met God. En, maar moslims ervaren dat ook zo. Het, uh, er, ik zie heel weinig uh, uh, moslims, nou zie ik natuurlijk ook geen moslims... die niet komen om hun zoon te laten besnijden. Maar ik, ik merk wel in de praktijk hoe ongelooflijk belangrijk het is... Voor die mensen uh, vanuit hun ja. cultuur. om hun zoon te laten besnijden. En, en, en la laten de, we wel wezen. wereldwijd is inderdaad. één op de drie mannen besneden. Dus ja. dat, dat, dat is nogal wat. Ja. En, en het feit dat u dat faciliteert. is dat ook omdat. Ik bedoel, die verhalen hoor je dan nou altijd. horen verhalen. dat dat het normaal gesproken dan. op een keukentafel gebeurt. en. Uh, en de, met botten, messen en vreselijke dingen. Nou, toen wij begonnen. Uh, gebeurde dat zeker nog in Nederland. Of dat nu nog gebeurt, dat weet ik niet. Maar in die tijd waren er. Uh, besnijders. Uh, die uit andere landen kwamen, niet artsen. De, die ze deden. En daar zagen wij af en toe zeker de, de, de uh, slechte resultaten van de complicaties. Um, zijn er dan ook nog mensen die bij u komen... en uh, dus niet vanwege die religieuze reden... maar uh, gewoon zeggen van nou, ik heb het idee dat dat toch gezonder is... om het te laten besnijden, kan dat, uh, dokter? Um, als mensen dat willen, dan kan dat. Er zijn, maar dan zegt u niet, van, uh, dat, is, dat, dat is niet aangetoond. Dat, ik heb nu net toevallig een onderzoek hier liggen... Uh, waar het, waarin staat dat het uh, niet bewezen is. Nou, uh, als we dat soort mensen krijgen... dan zijn het meestal volwassenen. Want we doen niet alleen jongens, maar we doen ook volwassen mannen. En als die die keus maken... Uh, al, al maken ze die keus om cosmetische redenen... Hè, omdat ze het mooier vinden, dat gebeurt ook uh, regelmatig. Ja, dan is dat hun keuze. En dan uh, heb ik daar geen bezwaar tegen. Hoe, hoeveel besnijdenissen worden er per jaar bij u gedaan in het centrum? Wij doen... Uh, het. Afgelopen jaar hebben we uh, 5800 uh, besnijdenissen gedaan... in 10 centra verspreid over uh, het ja. hele land. En is dat zo, daar kom je voor en het gebeurt... en je kan weer de deur uit uh, na een ja. uurtje of ja. zo? Uh, we doen het inmiddels 12 jaar. We hebben inmiddels uh, uh, 50.000 uh, besnijdenissen gedaan sinds 2001. We hebben natuurlijk een enorme ervaring opgebouwd. En uh, uh, we hebben... Uh, Operateurs die dat ook heel erg goed doen, die dat heel veel doen en gedaan hebben, dus heel ervaren zijn. Daardoor hebben we heel weinig complicaties. En als je het efficiënt organiseert, dan kun je inderdaad eh, op een dag een, een behoorlijk aantal besnijdenissen doen. Nou. Eh, met echt hele goede resultaten. U, u zei net al, van ik ben niet per se voorstander van besnijden. Dat hoeft, niet, dat hoeft helemaal niet. Uh, het, is, het is vaak een religieuze uh, reden waarom waarom mensen komen. Of, zou u willen dat het in Nederland verboden wordt, bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat dat uh, buitengewoon onverstandig zou zijn. Overigens vindt de KNMG dat ook. Hè? De KNMG zegt ook niet, van het moet uh, verboden worden. De KNMG zegt, het moet ontmoedigd worden. Je moet de ouders uh, die daarmee komen... moet je, uh, moet je zeggen, van, nou, moet dat nou wel? Denk daar nou eens goed over na. Uh, uh, of besluit om het op latere leeftijd te doen... Uh, die ontmoediging heb ik geen bezwaar tegen. Ik vind het wel ingewikkeld dat dan ook aan ons gevraagd wordt... om dat te ontmoedigen. Want die mensen komen bij ons, die hebben hun keus gemaakt. Die hebben vertrouwen in ons, die hebben zich, hebben zich erin verdiept. Weten dat wij hele goede zorg bieden. En om dan vervolgens uh, te gaan zeggen... eigenlijk moet je het niet doen, maar ja, nou ja als je dan toch per se wil... dan doen we het wel, dat is ingewikkeld. Maar uh, dat, dat er een beleid is om, om te ontmoedigen... sta ik helemaal ja. niet negatief tegenover. Ik denk alleen wel dat dat... Eén, twee generaties duurt, dat het niet iets is wat je van Nederlandse nou, dus banden kunt afdwingen. Uh, professor Wijnen, um, ja. uh, u, u hebt dat onderzoek gedaan uh, en, en daarmee aangetoond dat het in ieder geval geen positieve uh, gezondheidsvoordelen heeft. Um, zou het een goede zaak zijn als die besnijdingen worden verboden in Nederland? Uh, nou, verboden. Ik, ik ben niet iemand die het wil verbieden. Ik, vind, ik, ik heb zelf in de commissie gereden van de KMG. Over het ontmoetingsbeleid. En ik, daar ben ik ook een groot voorstander geweest. Kijk, je kunt niet direct verwachten dat er een. Uh, bij de culturele. bestrijding is. Wat, he, wat eigenlijk de laatste vijftig jaar gedaan is. uit, uit, uit het idee van hygiëne. wat uh, ook in Amerika zit. Dat, dat kun je nog wel. zou je nog wel binnen een paar jaar een vrij stop kunnen zetten. Maar de religieuze besnijdenis, dat is iets wat al duizend jaar, meer dan duizend jaar bestaat, kun je niet verwachten dat je dat in één jaar kunt omzetten. Uh, dat moet je ook de, als, als maatschappij niet, niet, niet willen, maar wel een, een tendens beginnen te doen om bewustwording en op, wel, op welke leeftijd je dat laat doen. Maar daar, daar heb je wel een aantal decennia van nodig. En de... de en die tijd moeten we er ook gunnen. De, niet alle uh, zaken die snel gaan, zijn ook goed. Nee, nou dat is een mooie afsluiting denk ik van dit, uh, van dit gesprek. Um, hartelijk dank dat u uh, even met ons mee wilde praten. Um, René Wijnen, professor Kinderschirurgie, verbonden aan het Erasmus MC. En een van de schrijvers dus van dat artikel over die besnijdenis. En hier in de studio was Lex Klein van het Besnijdeniscentrum Nederland. Oké. Okay. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Voor het eerst sinds lange tijd zit er weer een Nederlandse coureur op een van de felbegeerde stoeltjes in de Formule 1. Voor Anne van der Veen reden om deze week eens uit te zoeken wat er allemaal bij komt kijken om daar te belanden. En dat doet ze onder meer bij het raceteam van de Technische Universiteit in Delft. Maar eerst gaan we even terug naar zondagmorgen 7 uur. Toen begon het raceseizoen en uh, oud Formele, Formule 1 coureur uh, Robert Doornbos, die was co-commentator bij de Zender Sport 1. We al 30 seconden voor het lieren beginnen? 30 seconden, standby. 30 seconden. Veel plezier, boy. 4, 3, 2, 1. Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom vanuit Melbourne, Australië. Albert Park. De plek waar het Formule 1-seizoen 2013 dan eindelijk gaat beginnen. Ik krijg hier gewoon hartkloppingen als ik zit te kijken. Want ik weet precies wat er door de jongens heen gaat. Als je daar dan op die grid staat en je doet eigenlijk niks speciaals. Je zit in je auto te wachten en je ziet de lampen uitgaan hè, van de vijf rode lampen. Op dat moment, ik had dan een hartslagmeter om... en in die data heb ik wel eens terugbekeken met mijn dokters. En als ik dan zie dat je gewoon hartslag 160 hebt voor niks doen... dat betekent dat je pure Adeline hebt. Dat je gewoon zo scherp mogelijk wil zijn bij de start. Um, en dan met 20 man op die eerste pocht af. Ja, dat is wel echt uh, een kick. Maar niet alleen voor de coureur is de Formule 1 het hoogst haalbare. Ook veel jongens in Delft dromen van een carrière in de Formule 1. De eerste stap is lid te worden van het team van de universiteit. Dan leer je zelf een racewagen bouwen... Wat ja. uh, ben jij aan het maken? Een bracket met een vreesbank. En uh, deze komt op de auto en aan de demper vast te zitten. Dus uh, best wel een cruciaal onderdeel. Ja, een stukje metaal met twee driehoekjes ja. erop. Waarom is dit. dit uh, wat als is... dit afbreekt, dan stort het hele CC op de grond. Dus dan uh, kunnen we niet verder rijden. Het je wil grap. hem ook weer terug, hè? Ik mag ja, hem niet te lang vasthouden. Het voelt niet goed. <laughs> Ik ben er heel trots op, of course. Het gaat echt om de vorm die speciaal voor ons is. En dat kan je nergens anders krijgen. En dan in één keer kom je in een Formule 1 team terecht waar 500 man personeel werkt om twee raceauto's te bouwen. Waar uh, je heel de wereld mee over reist. En ja, dat vind ik ook wel mooi. Dat de passie bijvoorbeeld voor mij als coureur is de passie om Formule 1 coureur te worden. Maar de passie van de monteur op dat niveau is hetzelfde. Om, om, om, om te mogen sleutelen aan een Formule 1 auto en de wereld te zien. En, uh, dus ik denk dat... Uh, nou ja, ik weet dat het het hoogste haalbare is op allerlei vlakken. En, en, en dat geeft wel een kick als je dan in zo'n auto zit. Dit is het geluid van de auto van 2010... waar het raceteam van Delft wereldkampioen mee werd. Er zijn al een paar jongens doorgestroomd naar de Formule 1. Maar ook voor de technici geldt... je moet bij de allerbeste ter wereld horen. Hoe groot is de kans? Nou, dan moet ik even de, stat de statistici uh, in mezelf naar boven brengen. Ehm... Um... Nou, als je al kijkt over de afgelopen jaren, hoeveel uh, mensen van een bestuur doorstromen naar een serieuze autosport. Nou, denk ik toch wel dat we een kans hebben van tussen de 10 en de 20 procent. Nou, daar komt hij het rechte stuk op. Kimi Rijkonen gaat de grote prijs van Australië 2013 winnen. Is de eerste winnaar van dit jaar. Waanzinnig gedaan, Kimi Rijkonen. En kijk eens naar de blijdschap bij het team van Lotus. Hij is binnen voor die team. Als coureur in een mindere auto, zoals de Nederlandse coureur Guido van der Garde, kom je nooit verder dan de achterste regionen. En dat maakt de race voor de kijker wel wat voorspelbaar. Uh, want de winnaar van vandaag, bijvoorbeeld Kimi Rijkonen, die zal in de auto van Guido misschien wel wat harder rijden dan Guido, maar die kan niet de wedstrijd winnen zo goed is die auto gewoon niet. Dus uh, je moet eigenlijk met het materiaal roeien met de riemen die je hebt en, en, en tevreden zijn dat je er bent. En natuurlijk, een target, uh, die kan je afvinken. Ja, en dan word je op een goede dag in een keten misschien twaalfde tot dertiende en dan, uh, ja, dan staat er wel de champagne klaar bij het team. Uh, maar natuurlijk is, is, is de hoop van elk klein team in de Formule 1 om uit de dag een punt te pakken. Dus dat is één keer tiende worden of negende. Ehm... Um, want daarmee hangen ook weer heel veel kosten samen. Uh, dus als, als, als een coureur een, een punt pakt voor het team... betekent dat alle logistieke kosten worden vergoed door de Formule 1-organisatie. Nou, dat kan zomaar 20 miljoen pond zijn. Dus dan is het team wel heel blij. Dat voelt dan als een overwinning. Maar als je in een Ferrari tiende wordt of in een Lotus als Kimi... Ja, dan heb je gewoon een hele slechte dag erop zitten. Dus de verschillen zijn gewoon heel groot. En uh, als je dat snel een plekje kan geven, ja, dan kan je er wel van genieten. Morgen rond deze tijd meer uit de racerij... Zo meteen is het stand.nl de stelling. Nederland moet bij de pleegzorg meer rekening houden met de wensen van Turkse Nederlanders. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is Job Boots. Radio 1, het NOS-journaal. Jan Dirk Parelberg moet de staat 27,5 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank beslist in een ontnemingsprocedure tegen de zakenman. In een bijbehorende strafzaak is Parelberg in hoger beroep al veroordeeld tot 4 jaar cel... voor het witwassen van 17 miljoen euro die Willem Holleder had afgeperst van Willem Enstra. Het Syrische regime en de oppositie beschuldigen elkaar ervan dat ze een chemisch wapen hebben gebruikt. In de provincie Aleppo zou een raket zijn neergekomen met een chemische lading. De opstandelingen ontkennen dat ze een chemisch wapen hebben gebruikt. Zij zeggen dat de aanval in Aleppo het werk is van regeringstroepen. In Amsterdam is zaterdag schrijfster en columniste Rasha Peper overleden. Ze was vooral bekend van haar columns in NRC Handelsblad en van haar romans zoals Rico's Vleugels en Russisch Blauw. Voor die laatste roman kreeg ze de Multatuli-prijs. Vijf maanden geleden maakte ze bekend dat ze al vleesklierkanker had. Rasha Peper is 64 jaar geworden. Bij printerfabrikant OC in Venlo verdwijnen dit jaar 300 van de 2500 banen. Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk, zegt het bedrijf. Voor het schrappen van banen is volgens OC nodig... vanwege de moeilijke marktomstandigheden. Het Limburgse bedrijf werd in 2009 overgenomen... door het Japanse elektronica-concern Kennen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. De zaak van de pleegkind Yunus heeft tot heel wat commotie gezoor, geleid. Zijn moeder protesteerde in Turkije tegen het feit dat hij al 8 jaar bij lesbische pleegouders woont. Inmiddels zijn er vanuit Turkije meer geluiden te horen. Dat Nederland te weinig rekening zou houden met de wensen en achtergronden van de Turks-Nederlandse pleegouders en kinderen. Volgens de Turkse historicus Zini Osdiel is de strijd om Yunus vooral een PR-campagne van premier Erdogan. Via die campagne uh, probeert Erdogan zichzelf als een krachtige leider van niet alleen Turk in Turkije, maar ook Turk in het buitenland neer te zetten. Door Nederland af te schilderen als een staat die uh, Turkse kinderen afpakt en weggeeft aan homo's en christenen. En hij... He, als degene die daar dan boos om wordt en uh, zich daar sterk uh, tegen maakt. Is het begrijpelijk dat de moeder van Yunus wil dat haar zoon opgroeit bij mensen met dezelfde normen en waarden als zij? Of moeten we ons blijven focussen op het zoeken naar pleeggezinnen die vooral veiligheid en liefde bieden? Ik praat hierover met Marianne Forthoorn, directeur van de stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond, afgekort Spior. Dag meneer, uh, mevrouw Forthoorn. Goedemiddag. Uh, we beginnen met drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Uh, mm -hmm. Hier komen die keuzes. Erdoan moet Younes donderdag wel ter sprake brengen tijdens zijn bezoek. Nee. Moet niet. Nee, okay. <laughs> mag wel, moet niet. Ja, niks moet in Nederland inderdaad. Ja. Ik zou mijn kinderen wel toevertrouwen aan een lesbisch pleeghoudenpaar. Ik heb geen kinderen. Stel dat u ze zou hebben. Um, ik zou het niet op voorhand uitsluiten. <laughs> Ik zeg dan uh, ja, goed. Een Turkse opvoeding is beter dan een Nederlandse opvoeding. Nee, niet per definitie. Nee, hè? Nee. Goed. Het uh, da, zijn de... onmogelijke keuzes hoor. Ja, ja, ja, ja, maar daar zijn we goed in. <laughs> ja, uh, ja. U mag zo meteen uitgebreid nuanceren. In ieder geval gaan we doorpraten aan de hand van die stelling. Die luidt dus. Nederland moet bij de pleegzorg meer rekening houden met de wensen van Turkse Nederlanders. En ik roep onze luisteraars op om daar ook op te reageren. Bent u dus eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u Twitter eens of eens doet, dan met hekje standpunt. En misschien is dat makkelijker om daar eens of eens tegen te zeggen... Nederland moet bij de pleegzorg meer rekening houden... met de wensen van Turkse Nederlanders. Ja, dat is inderdaad iets makkelijker. Daar ben ik het mee eens. Uh, en, ik voeg daar meteen aan toe, niet alleen met de wensen van Turkse Nederlanders... maar met de me wensen van alle ouders van diverse achtergronden. Ja, maar en, de, maar uh, daarmee zegt u ook dat dat nu nog niet voldoende gebeurt. Nou, er wordt wel rekening mee gehouden, maar tegelijkertijd... Hè, dus de, het beleid is heel duidelijk dat er altijd wordt gekeken naar... in eerste instantie, dus als het nodig is dat een kind uit huis wordt geplaatst... dat er binnen het eigen netwerk wordt gekeken. En als het daar binnen niet kan, dat er wordt gekeken naar een gezin... dat zoveel mogelijk bij de culturele, religieuze... Etcetera, etcetera, ...achtergrond aansluit. Tegelijkertijd weten we... ...dat er een, ten eerste een algemene schrijnend tekort is... ...aan pleegzinnen. En eh, in het bijzonder aan pleegzinnen ...met specifieke achtergrond. Zoals bepaalde culturele achtergronden... ...maar ook religieuze, zoals met name de islamitische achtergrond. Ja. Eh, alleen in de regio Rijnmond... ...het is heel moeilijk om harde cijfers boven tafel te krijgen... ...maar eh, schattingen die wij hebben gehoord... ...is dat er toch per jaar... Eh, ...ook niet gek met eh, natuurlijk de bevolking... ...zoals die is samengesteld in deze regio... ...zo'n 500 kinderen met een moslimachtergrond... Uh, ...behoefte hebben aan pleegzorg. En uh, voor zover wij kunnen onderzien, over, overzien... ...zijn er ongeveer twintig gezinnen met een islamitische ja, achtergrond. Dat is verhoorlijk... Dus zit er, dat is wel niet helemaal in verhouding nee. tot elkaar. Nee, goed, en, en dan kom je dus in een situatie... ...dat zo'n kind wel ergens moet worden opgevangen... ...en dan ja. mag je er toch vanuit gaan dat pleegzorg goed om zich heen kijkt... ...en zegt, nou ja, oké, okay, uh, we hebben alle, alle dingen afgekruist... Uh, ...het ideale gezin is er niet... ...en we moeten nu een stap uh, verder uh, zetten. Ja, dat klopt. En dat is nu ook de facto de situatie... Uh, of althans, die situatie doet zich dus kennelijk ook regelmatig voor. En uh, ik ga er ook vanuit dat daarbij zorgvuldige afwegingen worden gemaakt. Maar het gaat hier om dat er dus een structureel probleem aan ten, ten grondslag ligt, dat dat tekort er hmm. is. Maar je en dat eigenlijk hebben we het dat daar al 20 twintig jaar over. Nou, verwijten. Kijk, het is wel zo, we hebben het al zo'n twintig jaar hierover, dat daar meer naar moet worden gezocht. Als we dan constateren met elkaar dat er nu in deze regio althans maar zo'n twintig uh, moslimpleeggezinnen nog zijn, dan is er kennelijk iets in de aanpak dat niet helemaal effectief is. Ja, en dan maar, vind maar, ik vooral maar... deze zaak brengt dat weer naar voren. Ja. En dan moeten we met elkaar kijken, hoe kunnen we dat beter doen? Nou ja, precies, want we, uh, we, we, we hebben te maken al met heel lang Turkse mensen in Nederland en Marokkaanse mensen. Dus ik bedoel, die, die, die, dat, uh, dat dat al zo lang een probleem is, uh, dat is dus vanaf het begin af aan al zo. Ja, onze organisatie heeft bijvoorbeeld 12, 13 jaar geleden al een project met toen het Centrum voor Pleegzorg gedraaid en een aantal islamitische gezinnen ook geworven daarbij. Maar goed, het was een project, dus zoals het zegt, dan, dan loopt dat af. En kijk, nu met deze zaak komt het weer heel erg in de aandacht. En in die zin uh, vind ik dat, dat positief, dat kennelijk dat het weer op de agenda staat. En dat we nu ook met elkaar, met verschillende partijen kunnen kijken. van wat kunnen we eraan doen om dat te verbeteren, die situatie. In het belang van alle kinderen. Ja, wat, Kijk, het wat, gaat nu wat, wat, om, een, om een, Turks, een kind met een Turkse achtergrond, een Islamitische achtergrond. Maar laten we wel wezen als bijvoorbeeld een kind met een streng gereformeerde achtergrond bij bijvoorbeeld een, een moslimgezin zou worden geplaatst. Dat zou waarschijnlijk ook niet ideaal zijn voor die ouders. Het gaat om het principe dat we een breder aanbod van gezinnen echt nodig hebben en dat we daar inzet voor moeten plegen. Ja. Maar goed, het probleem is dus eigenlijk dat er gewoon niet genoeg van die gezinnen zijn en, en moet pleegzorg dus uh, toch om uh, snel te kunnen handelen, uitwerken naar andere Situaties. Waar loopt u tegenaan? Waarom is het zo moeilijk om uh, uh, islamitische gezinnen te vinden? Um, een aantal factoren. Er is uh, ten eerste is heel veel onbekendheid. Uh, en er zijn ook wat misverstanden. En uh, wat belangrijk is, is dat er. Ik bedoel, er wordt ook nu al wel het een en ander gedaan hoor, om mensen voor te lichten. Maar dat we ook kritisch met elkaar kijken van die voorlichting zoals die wordt gegeven. Uh, is, sluit dat helemaal aan bij de belevingswereld van mensen. En wat je dan bijvoorbeeld ziet in, uh, in dus een aantal uh, gemeenschappen met de islamitische identiteit. is dat er bijvoorbeeld specifieke vragen leven vanuit de islamitische. Islam. Uh, want uh, pleegzorg wordt vaak verward met adoptie. Um, en adoptie is uh, niet, niet toegestaan. Mm -hmm. en, en dus uh, ontstaat al dan verwarring over. Terwijl pleegzorg is dat wel. Sterker nog eens alleen maar aan te bevelen. Oké, okay, Dus dat is één aspect. Dat moet duidelijk ja. voorgelicht worden misschien. Uh, ja, en ook heel belangrijk dat uh, niet alleen de boodschap... maar ook de boodschapper, om het zo te zeggen... dat er ook mensen bij worden ingezet... die uh, het vertrouwen genieten binnen de uh, gemeenschap. Dus vandaar dat wij ook echt uh, uh, aansporen tot een nauwe samenwerking... Hierin tussen de pleegzorginstellingen en instellingen die, die wortels hebben binnen de gemeenschappen, ja. um, wat, wat vindt u eigenlijk in het algemeen van die hele zaak, Younous? Nou. Over de zaak zelf. Ik, ik ken de feiten niet, behalve dan zoals ik ze uit de media ken. En uh, de, ik vind eigenlijk dat je dan heel voorzichtig moet zijn om daarop uh, op in te gaan. Um, et, nogmaals, wij zien het vooral als. Dit komt nu heel erg naar voren door de oproep van de moeder. En ook doordat mm. nou ja, met name één zender, een Turkse zender, er nogal mee. Uh, ja. En nogal op de agenda heeft gezet. Wij zien het vooral als een aanleiding om dit weer eens goed naar voren ja. te brengen, op de agenda te zetten. Want wij zijn er ook al langer mee bezig. Misschien herinnert u het zich, maar er zijn ook andere situaties geweest die minder aandacht hebben gekregen. Maar in oktober vorig jaar, hou me even te goede, was er bijvoorbeeld een kind van Marokkaanse komaf dat in een christelijk pleeggezin dat was gedoopt. En ook dat heeft veel commotie gegeven. En wat we ook zien binnen gemeenschap is dat er gewoon echt sprake is van een vertrouwensbreuk. Uh, mensen zijn ook bang. Het is heel erg een verhaal van, ja, als je hulp zoekt, dan worden je kinderen heel snel afgepakt. Uh, wij krijgen nu signalen van GGZ-instellingen waar dus gezinnen komen om hulp te krijgen bij bijvoorbeeld psychische problemen van hun kinderen die nu afspraken afzeggen uit angst van straks worden onze kinderen afgepakt en waar komen ze dan terecht. Ja. Dus er is echt sprake van een vertrouwensbreuk. Ja, uh, want uh, deze jongens was vier maanden toen hij door jeugdzorg uit huis werd geplaatst. Overigens na een uitspraak natuurlijk van de rechter. De jeugdzorg doet dat niet zomaar op eigen houtje. Uh, werd uh, door zijn moeder verwaarloosd. Ja. En ja, nu zien we die moeder inderdaad in alle staten op die Turkse televisie. Heeft zij wel recht van spreken, vindt u? Nou, het is zijn moeder. <lacht> Laten we wel wezen. Kijk, ik, ik, nogmaals, ik ken die zaak niet. Dus ik, eigenlijk wil, kan ik en wil ik daar nee. niet op ingaan. Ik ga er wel vanuit dat uh, in de gegeven situatie. jeugdzorg en alle instellingen. een zorgvuldige afweging hebben gemaakt. en het beste hebben gedaan. wat op dat moment voor het kind. Uh, in het belang van het kind was. Daar, daar ga ik vanuit. Laat ik dat op voorhand zeggen. Ik heb ook niets tegen het pleeggezin. Um, ook niet ik dat, vind dat het lesbische ouders zijn. Ik vind het alleen maar te, echt te, te waarderen. dat mensen bereid zijn om hun gezin zin open te stellen voor een kind van een ander dat dat nodig heeft. Maar het, het laat wel zien in het algemeen dat uh, waar we dus zeggen, waar het beleid ook is, uh, er moet een optimale match zijn tussen de achtergrond van het eigen gezin en van het pleeggezin, dat dat hier natuurlijk vrij duidelijk niet een optimale match is. Want ook het idee bij pleegzorg... het is niet altijd mogelijk helaas... maar het idee is natuurlijk wel dat het kind terugkeert in ja. het eigen gezin. Maar hoezo zou dat geen optimale match zijn? Ik bedoel, als, als die mensen uh, uh, respecteren het geloof van deze jongen... en, en halal uh, nou ja, eten maken, ik noem het wat met hem meegaan... ja, ik bedoel, uh, hoe zou dat dan niet door die twee vrouwen kunnen? Nou ja, nog met. Het gaat mij niet om die twee vrouwen. Want ik vind het, dat vind ik ook onverkwikkelijk eigenlijk aan deze discussie. Dat dreigt te worden voorgesteld alsof het een discussie is tussen Turkse Nederlanders en, en bijvoorbeeld de, de lesbische stellen. Daar gaat het niet om. Ja, ik, maar zou ik, dat echt niet een beetje meespelen, denkt u? Nee, nee, het gaat echt om het principe nogmaals. Ik noemde net een ander voorbeeld. Dit is een voorbeeld dat nu heel sterk naar voren komt. Ik noemde net een ander voorbeeld. En zo krijgen wij vaker signalen van mensen... van bijvoorbeeld een kind in een christelijk gezin. Het dat het gaat misschien ook wel, wel tientallen keren goed... en daar horen we helemaal nooit wat over. Ja, tuurlijk gaat het ook goed. Gelukkig maar gaat het ook goed. Maar nogmaals, we zien dat, er, dat hier een structureel tekort... wel aan ten grondslag ligt. En daar moeten we echt naar elkaar kijken... van hoe kunnen we dat verbeteren. Ja. Want anders dan neem je dat ook niet serieus. We hebben een beleid... En dat geloof ik ook oprecht, dat alle instellingen zich daarvoor inzetten van, je zoekt naar een optimale match. He, je gaat bijvoorbeeld ook niet iemand uit een dorp in Zeeland ineens in de grote stad of zo onderbrengen, om maar iets te noemen. Maar als je dan ziet dat er een tekort is, dan moet je ook heel serieus investeren om meer aanbod van pleeggezinnen te hebben, zodat je optimaal die match ook tot stand ja. kunt brengen. In de kranten vandaag lezen we dat er allerlei initiatieven nu zijn, he, van boze uh, Turkse mensen, die uh, ja, protest op touw willen zetten, ook met het, met het bezoek van, die, van de premier uh, die dan hier naartoe komt, uh, uh, over de opvang dus van Turkse pleegkinderen bij homoparen en christelijke gezinnen. Merkt u daar wat van, van die initiatieven? Nou ja, merken in de zin van, bedoel we volgende, de signalen in de media... en er speelt zich allerlei dingen op, op internet af. Oei, dat klinkt alsof er een lijn uitklapt. Ah, daar bent u weer. Oh, okay. U was even, weg. U was even okay. weg. Geef even opnieuw antwoord. Nee, nou ja, goed. Je hoort, je hoort de geluiden, maar wij zijn daar in ieder geval niet direct bij betrokken. Ik denk ook dat er allerlei zaken door elkaar lopen, want uh, het, het bezoek van premier Erdogan is niet vanwege deze zaak. Nee. En voor, voor zover ik weet heeft hij ook nog niets hierover gezegd, maar er worden me allerlei woorden bijna in, ja. in de mond gelegd. Onze minister heeft wel wat gezegd, hè, vicepremier Lodewijk Assel, wat vond u daarvan? Ja. Um, nou, wat ik, wat ik jammer vooral vind, laat ik het zo zeggen... is dat, uh, dat het dus een hele politieke discussie... er wordt zelfs gezegd een diplomatieke ruil... en ik vind dat dat allemaal afleidt... van waar het eigenlijk om gaat... is dat we allemaal uh, uh, in het belang van het kind willen handelen. Het zijn allemaal mensen die zich daar in ieder geval bezorgd om maken. En we hebben ook gezien dat meer mensen zich nu bijvoorbeeld aanmelden als pleeggezin. Dat is niet uit boosheid, dat is uit bezorgdheid. En ik vind het jammer dat we dan een politieke, bijna juridische discussie gaan voeren... die daarvan afleidt. Laten we de handen ineens slaan laten we dit ook aangrijpen van... oké, okay, nu hebben we het met z'n allen weer extra op de agenda... wat al gewoon langer nodig was. En uh, laten we het dan samen daarop inzetten. Ja. Ik lees nog één reactie van, van iemand op onze site. Die zegt, ze mogen blij zijn dat er mensen zijn... die kinderen op willen vangen en liefdevol opvoeden. Zolang ze ook geen rekening houden met onze normen en waarden... hebben we helemaal geen rekening te houden met hun overgevoelige ego's. En hun is dan in dit geval uh, de Turkse gemeenschap. Wat vindt u daarvan? Ik vind het nogal generaliserend. Ze, ze ja. houden geen rekening met wie en hen... <laughs> Kijk, maar het eerste punt en men mag blij zijn dat deze mensen liefdevol willen opvangen... dat staat ook buiten kijf. Ook in dit geval, wat ik net zei, je kunt alleen maar waarderen... dat mensen hun, hun tijd, hun huis, hun gezin open willen stellen... om kinderen van anderen die dat nodig hebben op te vangen. Maar het zou gewoon goed zijn als er veel meer gezinnen dat willen doen... en ook gezinnen met diverse achtergronden... want dat ver, versoepelt de overgang van het kind... vanuit het eigen gezin naar het pleeggezin en ook weer terug. Ja. Want dat is altijd het uitgangspunt. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Marianne Fort -Horen, directeur van de stichting Platform Islamitische Organisaties Rijmond spior afgekort. Nederland moet bij de pleegzorg meer rekening houden met de wensen van Turkse Nederlanders. Bent u het daarmee eens of oneens, laat het vooral weten. Voorlopig 1300 mensen gestemd, 17% eens, 83% oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met mevrouw Cardos. Ik ben het oneens met de stelling. En uh, dat blijkt ook wel dat het 17-83 uh, is. En ik heb een, een vraag eigenlijk aan de Nederlandse mensen. Waarom uh, melden zij zich aan om uh, kinderen te, te... Nee, het is niet de adoptie. Dat is het juist. Het is uh, pleegzorg. Het is pleegzorg. Dat heeft die mevrouw wel duidelijk gemaakt. Ja. Dus het is de bedoeling dat... Maar wat, wat, u wilt de vraag stellen aan Nederlandse mensen die dus, uh, dit soort kinderen opvangt? Ja. Wat wilde u dus vragen doen? Want dat, kan, dat is toch zo begrijpelijk dat uh, Nederland, nou ja, we zijn een beetje uh, vrijgevochten, maar ik ben Nederlandse Amsterdamse en ik uh, ouder van zeven kinderen. Maar ik begrijp niet dat je dat niet van tevoren bedenkt. En dat het eigenlijk alleen maar te bewonderen is dat, dat mensen dat doen. Ja, ja. Hè? Maar dat kun je toch. Uh, uh, ja, ik, uh, kind, een kind kan het begrijpen. Ja, okay. Dat dat niet strookt, kan nee. gewoon niet. Oké, okay, dank u wel. goedemiddag. Goedemiddag. Met Westerman in Rotterdam. Ja, die hele discussie wordt uh, helemaal scheef getrokken. Het gaat niet over islamitische kinderen. Uh, volgens mij moet een kind worden geplaatst in een gezin dat niet diamoetraal staat, lijnrecht tegenover... de opvattingen van een kind waaruit het uh, afkomstig is. Is het ook niet een kind van atheïstische ouders... Uh, uh, zelfs geen kind van katholieke ouders? Uh, ben u nou daar nog? Ja, ja. Ik, ik zit er te luisteren. Die zet, je, die zet je niet in staphorst bij een gezin waar geleerd wordt dat uh, katholieke mis een afschuwelijke afgoderij is. Zo ja. staat het in de oude... Ja, zo staat het in de oude... Ja. Uh, het is niet nee, maar okay, maar ik, snap, maar... ik snap wel waar u heen wilt, alleen de vraag is even... Is dat hier dan aan de orde? Ja, natuurlijk. Maar waarom dan? Omdat uh, uh, uh, lesbo's en homo's in de uh, islamitische cultuur... is dat verwerpelijk. Ja, ja goed, we zitten hier uh, toch in Nederland... Ja, beste man, maar wij. Uh, de stelling luidt uh, dat het. Uh Islamitisch. Uh, ah, nee, oké. Okay. Uh, ja, uh, het gaat niet om, want het wordt allemaal scheef getrokken. Ja, duidelijk... Het gaat om dat je een kind uit een bepaalde bevolkingsgroep ja. niet moet plaatsen bij ouders nee. die uh, ze lijnrecht tegenover de... Ik snap het, maar we hebben geconstateerd net dat er 500 vragen zijn en maar 20 gezinnen, dus dan wordt het toch even lastig, want je kunt zo'n kind moeilijk op straat laten staan. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Johan van Dijk. Um, ik vind dat jouw gast behoorlijk genuanceerd daarover praat. Daar ben ik heel blij mee. Maar in deze discussie zijn twee hele grote verliezers En dat wordt helemaal uit het hoofd verloren. De tegenstellingen met moslims en Nederlanders. Dat wordt weer heel erg op scherp gezet. Mm -hmm. En de homofiele wereld. Die wordt ook weer... We zijn weer terug wat dat betreft, wat die mensen betreft, weer terug van voor 1970. Het was geaccepteerd en nou gaan we helemaal terug. Dat vind ik verschrikkelijk erg. En wat zegt u tegen deze stelling dan, bijvoorbeeld? Nou, ik zeg, in dit geval is die jongen, die moest heel snel pleegzorg hebben. En ja. pleeg, geen adoptie, maar pleegzorg. Dus ja. er moest snel voor, na, naar gehandeld worden. Er zijn twee liefdevolle mensen die een geweldige relatie hebben waarschijnlijk... en die in staat zijn om de manneken op te voeden. Meer is er niet aan de hand. Nee. Dus uh, u... Nee, maar u met zegt dus tegen aan. de stelling, laten we daar even een beetje bij blijven bij die stelling, u zegt eigenlijk oneens. Ik ben het vierkant oneens. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stamppot.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, met uh, Paimatuur uit Hengelo. Ik heb als voorzitter van Platform Snel Rechtsstaat een heleboel onderzoek gedaan naar misstanden in de Ik ben het. Uh... Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind dat daar veel meer rekening met de cultuur gehouden moet worden. We vinden al jaren en vooral de partijen die al mensen hierheen hebben gehaald, dat we rekening houden moeten houden met die cultuur van die mensen. En waarom zou het er nou ineens niet meer nodig zijn? Nou, dat maar, begrijp ik niet. Maar dan moeten die gezinnen er wel zijn. En we hebben geconstateerd ja, dat dat niet zo is. Wat klopt. doe je dan? Dat klopt. Nou, waarom zijn die gezinnen er niet? Daar hebben we ook uitgebreid onderzocht. Uh, uh, er zijn ernstige misstanden bij de raad voor de kinderbescherming en de jeugdzorg in Nederland. Hmm. Ik heb er een aantal rapporten van van hoogleraren, waar ik het mee eens ben. En uh, ze komen. Veelal in zwakke gezinnen terecht. De pleegkinderen. Heel ja. vaak van de regen in de drup. Maar mensen die, uh, die echt verwanten weten, goed opgeleid. En, en, en die hebben gezinnen met die organisatie samen te werken. Oké, okay, okay, dat is het punt. Dus denk, dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Spijker. Ik ben heel kort en ik ben heel krachtig. We zitten hier in Nederland. We hebben hier een Nederlandse wetgeving. Uh, hier wordt volgens de Nederlandse wetgeving geregeerd het land. En mensen die daar niet mee eens zijn, die moeten vertrekken. Ja. Die moeten teruggaan naar het land waar ze vandaan maar, maar komen. Maar dat is helemaal de discussie niet hier, mevrouw. Het gaat er gewoon om of er meer rekening worden gehouden... of, of een, als een pleegkind ergens ondergebracht wordt... of dan je dan goed kijkt naar het gezin waar dat kind terechtkomt. Ja, nou, daar gaat het dus wel om. U hoef je geen rekening mee te houden. Nee. Je zit hier gewoon in Nederland. Die Turkse mensen die zijn naar Nederland gekomen. Die hebben zich te houden aan ja. de Nederlandse wetgeving. Dus okay. als zo'n kind uit noodsituatie wordt gehaald... Want de situatie van, die, van die, dat kind persoonlijk weet je niet, kan niemand over oordelen. Maar als, als een kind uit een situatie wordt gehaald... en hij wordt ondergebracht bij pleegouders in Nederland... dan heb je te houden aan de wetgeving ja. van de Nederlandse regels. Oké, okay, maar dat is geen discussie op dit moment. De, de wet wordt ge, keurig gehanteerd. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. Uh, ik ben het uh, absoluut eens met de stelling. En waarom? Nou ja, uh, pleegzorg Nederland heeft uh, dit uh, over zichzelf heen geroepen, uh, uh, denk ik. Uh, omdat er gewoon een enorme wantrouwen bestaat, uh, Jegens. Uh, vanwege al die misstanden die daar uh, plaatsvinden. Mm. Uh, en, uh, er is al een voorbeeld genoemd van een uh, Marokkaans jongetje die in goede vertrouwen afgestaan wordt. En stiekem gewoon eens even gedoopt wordt. Ja. Hoe ver ben je dan gezonken? Nee, maar goed, kijk, ik, dat is een vreselijk voorbeeld misschien. Uh, en een, een geen goed voorbeeld. Maar uh, er zijn misschien wel uh, honderden gevallen waar we nooit wat van horen. Waar het allemaal prima gaat. Ja, maar dat is juist wel een goed voorbeeld. Uh, omdat juist dat soort dingen niet mogen plaatsvinden daarin. En niet nee. benoemd worden en uh, zodat er ook iets aan ja. gedaan kan worden, zodat ook uh, uh, die, die, die, die vertrouwen ja. terugkomt. Maar waarom melden moslimgezinnen zich niet? Die mevrouw zegt net in de regio Rotterdam, 500 vragen, uh, 20 gezinnen die zich melden. Dat heeft met een heel ander, uh, een andere oorzaak te maken. Dat komt omdat er gewoon heel weinig informatie is uh, naar uh, de islamitische gemeenschap over uh, uh, de noodzaak... Uh, aan pleeggezinnen. Ja. Uh, als, uh, als, als daar gewoon uh, in geïnvesteerd zou worden, dan weet ik 100% zeker, uh, met zekerheid erom, omdat het juist in de islam heel erg gepromoot wordt, juist om, om, om een, een kind die even geholpen moet worden, omdat hij uh, niet kan beschikken over zijn eigen ouders, om die juist uh, uh, bij te staan. Ja. Dus uh, daar schort het enorm aan informatie. Okay. Dank u wel voor het bellen. Uh, ik kijk. Nog even naar wat Twitterberichten. Maaike hier. Jeugdzorg moet meer rekening houden met voorkeuren van Turkse ouders. Het stand.nl. Maar met voorkeuren van ouders, ongeacht welke afkomst. En Ahmed, volgens artikel 30 Internationaal Verdrag Rechten van het Kind... moet rekening worden gehouden met geloof en cultuur van het kind uit minderheidsgroepen. En David, het gaat er toch om hoe het kind opgevangen wordt en niet door wie. Dit is discriminatie voor de homo's stellen. Alsof dat een ziekte is, uh, al dat zegt hij dan, David. Marianne Voorthoorn heeft meegeluisterd... directeur van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijmond. Wat vond u van, van de reacties? Nou, uh, ook wel genuanceerd. Dat vond ik wel uh, fijn. Op, op een aantal uitzonderingen na. Even in reactie erop wil ik ook nog benadrukken, want dat was een van de eerste uh, reacties uh, van de luisteraars, dat inderdaad de inzet van pleegouders ook in dit geval, uh, dus de pleegzinnen, niet ter discussie gaat. En dat we alleen maar waardering hebben voor mensen die inderdaad hun gezin openstellen. Maar het gaat nogmaals om een algemeen probleem dat er een tekort is. En met name een tekort uh, aan gezinnen van diverse achtergronden, zodat die match uh, een optimale aansluiting juist mogelijk kan worden gemaakt. Um, en er werd ook gezegd van, we zijn hier in Nederland. Inderdaad zijn we hier in Nederland. En Nederland is divers tegenwoordig. En daar moeten we dus ook rekening mee houden. En dan gaat het niet alleen om, om kinderen met een Turks achtergrond... of met een Islamitische achtergrond, of hoe je het noemt. Het gaat om alle kinderen allemaal diverse achtergronden. Nog, het kan ook met regio te maken hebben. Of iemand zou, atheist, ga je ook niet op staphorst bij wijze van spreken brengen. Het gaat om met, voor alle kinderen daarmee rekening te houden. Um, ik was wel getroffen door, uh, ik geloof dat het een meneer was die niet eens was met de stelling, maar die wel zei dat hij het jammer vond... dat dit eigenlijk wordt aangegrepen om mm. tegenstellingen aan te zetten. Ja. En dat vind ik dus ook inderdaad bijzonder uh, uh, jammer. Uh, want waar, waar we echt in het oog moeten houden... dat het niet gaat om politieke tegenstellingen... dat het, dat het niet gaat om, inderdaad, om religieuze of tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen... maar dat gaat om belangen van de kinderen. Ja. Uh, en dat maar, we daar met elkaar aan werken. Want u zei dat, u zei dat ook daar straks. Maar ik denk toch, hè, ook als je zo de reacties een beetje ziet en leest... en zo, dat dat echt wel degelijk een, een rol speelt, toch, hier... Nou, bij deze specifieke casus wordt als voorbeeld genoemd. Maar het, bedoel, het is niet bijvoorbeeld tegen die mensen persoonlijk gericht... maar als voorbeeld van mm. jongens... Iedereen kan een beetje op zijn klompen aanvoelen... dat dit niet een optimale aansluiting is... tussen de waarde zeg maar, van het, uh, het eigen gezin en het pleeggezin. Hoe, dat staat buiten kijf dat die mensen hun best daarvoor zullen doen. Dat staat buiten ja. kijf. Maar, ja, maar dat kan is iedereen heel... op zijn klompen. Maar is, het is een illustratie van ja. een breder probleem. En het gaat niet ten nadele van die mensen zelf. Nou ja, laat dat de winst zijn van deze hele discussie... dat uh, zich massaal nu gezinnen melden... Uh, die uh, inderdaad uh, pleegkinderen willen opvangen. Dat zou uh, uh, mooi zijn. Ja. Er is uh, nog wel, als er tijd voor is, nog he, één aandachtspunt daarbij. Ja, Eigenlijk dat, geen tijd meer. Oh, okay, het spijt okay. me. Maar u, u hebt uw verhaal goed uh, over het voetlicht kunnen uh, brengen. Hartelijk dank daarvoor. Marianne Voorthoorn, directeur van de stichting Platform Islamitische Organisaties, Rijnmond. Stelling blijft op onze site staan. U kunt de hele middag blijven reageren. En waarom is er nog geen tijd meer? Omdat hij hier al zit. Thijs van der Brink voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Wat lief, Jurgen. Ik heb er nog nooit zo welkom gevoeld. Wij gaan zo aan praten met Andrea Vrede. Zij is in Rome. En ze was vanmorgen nou, op het Sint-Pieter en de omgeving om te kijken wat er allemaal gebeurde. Ze gaat ons vertellen hoe ze dat heeft beleefd. Verder uh, kunstenaar Stinkerbel, die heeft een uh, Autobiografie geschreven op haar 33ste. Dat is aan de vroege kant, denk ik. Maar wie weet heeft ze daar hele goede redenen voor. Uh, Jorien Ter Mors, de shorttrekster en ook langebaansraatster... die volgend jaar gaat proberen op beide afstanden mee te doen... op de Olympische Spelen. Dat is wel spannend ook. En Martin Visser over Cyprus. Zometeen uh, na tweeën in dit is de dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... NCRV. Avondspits. Hallo, ja, ik hoorde het net op de radio. Mijn gegevens liggen op straat. Hoe kom je er dan? Hoe ken dat? Uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk op radio 1. Nou, hutterig gedrag, inbraken enzovoort, keihard aanpakken. Uw mening telt ook. Als u nou zegt ja, weet u waar u het ja tegen zegt? Ik vertrouw het helemaal niet. Avondspits. Laat ook uw stem horen. Zo blijf hij met de kraan. met de. met de, uh, de kraan hoor. Avondspits. Iedere werkdag vanaf half zeven met Joost Eertmans. Ik denk toch dat het niet gekker moet worden op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.